Geert Wilders wil dat het hoge beroep in de minder Marokkanenzaak wordt uitgesteld, meldt de Telegraaf.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 In de Randstad één file met een flinke vertraging op de A4 richting Amsterdam. Tussen ze en Zoetewou Dorp anderhalf uur extra. En er is maar één rijstrook open. Een vrachtwagenchauffeur met een glaasje te veel op. Is tegen een politiewagen en een wagen van Rijkswaterstaat aangereden. Afhandeling van het ongeluk gaat volgens Rijkswaterstaat tot een uur of tien duren. Verkeer van Den Haag naar Amsterdam rijdt tot die tijd het beste om via Wassenaar. Tot zover de verkeer.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 Is a good guy with a gun. Doch zo gezegd geen bommetje! Hier vanuit Zandvoort, ZFM. Toe boek leeft. Zes minuten over negen. En als je het omdraait... Hoi, oh, dat er nog steeds zes minuten over negen. <laughs> ja, grapjes worden niet beter hier. Dan moet je maar aan wennen. Dan na al veel jaren blijft het een beetje hetzelfde. Het is uh, tijd voor... Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 31 maart. En de Eiffeltoren wordt in 1889 ingehulderd. Hij heeft natuurlijk uh, onder leiding van Gustav Eiffel is hier gemaakt. Hij is ontworpen door Maurice. Uh, uh, Koegilien en uh, Emile Noekrijen. Ja, sorry. Maar goed, dat, die, uh, het was eigenlijk voor de wereldtentoonstelling, hè. En het zou eigenlijk niet zo heel lang blijven staan, dat torentje. Maar uiteindelijk is hij gewoon heel lang blijven staan. En per jaar komen daar 6 miljoen bezoekers bij de Eiffeltoren. Hij is 317 meter hoog. En nou, als je die antennes maar rekenen, dan zit je op 325 meter hoog. Ja, dat is ik precies. En als het wat warmer is, dan is hij zomaar in één keer 15 centimeter groter. Oh. Hè? 15 centimeter groot? Nou, dat is een bekende... Ja, ja, dat ken ik wel. Dat je ook eens warm is. Maar goed, uiteindelijk hebben er 250 mensen aan gewerkt aan die uh, Eiffeltoren. En dan vraag je je altijd af... Nou, hoeveel mensen zijn er wel niet gegaan tijdens het bouwen van de Eiffeltoren? Geen één. Oh. Althans, niet in werktijd. Een van de staalarbeiders is wel in zijn vrije tijd met zijn vriendinnen boven geklauterd. Die vooral even weg. Ja, sukkel. Oh. Ja, Die heeft dan echt het gemiddelde toch een beetje omhoog gegooid, zeg maar. Ja. En die zijn inderdaad wel doodgegaan. Maar goed, verder tijdens het werk is er helemaal niks gebeurd. Dat is heel goed geregeld. En er zijn ook geen mensen begraven bij de, bij de pijlers, bij de poten. Want dat had je natuurlijk ja, vroeger vaak, hè? Oh ja, afrekeningen. de gebouwen werden... Nee, ja. dat was ook... Er werden slaven werden daarin gedaan, ook bij piramides, bij de boeken om te uh, om, om zorgen dat er goede geesten afgedwongen werden en weet ik veel wat, dat soort dingen. Jij ja, zit echt in een hele oude theorie, hoor. Ja, dit is de moderne tijd, hè? Oh, dit was okay. echt ja. 1889, echt... Euh, nou. Later heeft Gustave Eiffel trouwens ook nog de, de, de, de, de, de constructie gemaakt voor uh, de vrijheidsbeeld, hè? Dat heeft hij ook de heeft hij erin gemaakt. Goed, dus dat het zit een beetje dus in... Eiffeltoren in het uh, vrijheidsbeeld? Ja, het vrijheidsbeeld, oh, klopt. Okay. E, uh, 1889 was het. Wat gebeurde er nog meer? Ja, in 1994 ging het Archeon open in uh, Alphen aan de Rijn. Nou, en dat was toch wel, wel heel leuk. En uh, Ik ben er wel uh, ik ben twee keer geweest of zo. Yeah. Het is gewoon een themapark en openluchtmuseum in het zuiden van Al van der Rijn. En die richt zich dus op de Nederlandse geschiedenis. En er zijn ook af en toe thema-evenementen zoals gladiorengevechten en Gladio, de geschiedenis. Hoor, en er gaan allemaal mensen gaan dan in de uh, sfeer van die tijd daar die dan in zitten. Dat is wel erg leuk. Kan ja, het, kan ik kan het je aanbevelen om een keer te gaan. Als het er, is. er zijn drie sferen, prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen. En uh, Dudo Bunning heeft het bedacht. Ja. En die heeft eigenlijk de Rijksdienst voor Oudheidkunde overgehaald. Omdat, zeg maar, we moeten eigenlijk een soort themapark opstellen... Op waar de jeugd iets leert en dat het ook nog leuk wordt. Nou goed, het uh, is dus drie uh, jaar open geweest van 1994 naar 1997. Toen ging het failliet. En uiteindelijk is het overgekocht door een andere partij... en die heeft het wel een succes van gemaakt. Ja, en het, het laat... leuke is ook, het wordt wel veel gebruikt... Ook, uh, uh, dat in, in films voor kinderen en zo. En het is ook gebruikt voor de proloog van de Griezen film Sint. En er is ook uh, bij het Klokhuis en uh, Welkom bij de Romeinen zijn ze ook vaak gebruikt. Ik okay. dus dat is wel heel leuk. Ja, ja wordt regelmatig ziet het er komen. Verder, uh, in uh, 1993, Brandon Lee, niet de zanger, maar de acteur Brandon. Ja, dat is de, zeg maar de zoon van uh, Bruce Lee. Die overleed tijdens de opname van de film The, uh, The Crawl. En uh, de zoon was natuurlijk uh, van Bruce Lee. En uh, op achtjarige leeftijd werd hij al uh, blootgesteld... door allerlei kung fu en oosterse kunst die hij moest leren. En op twintigjarige leeftijd deed hij al mee in een kung fu film. En dat was dan weer grappig. In die film de, met David Carradine, dat ging dus over kung fu... was hij zeg maar de wraakzuchtige zoon van David Carradine... die dan uh, in een gevechten uh, gewikkeld kwam. En hij heeft zelf in zijn leven, in korte leven... die uh, deze Brandon Lee heeft gehad... Uh, heeft hij altijd uh, nooit de rol van zijn vader willen spelen. Hij werd heel vaak werd hem aangeboden... Je vader al niet spelen. Je ziet er een beetje hetzelfde uit. En je kan ook zo goed vechten. Is dat niet echt een goede rol voor jou? Dat wilde hij nooit. En uiteindelijk is hij dus overleden dus tijdens, de, tijdens de, de, ja, het opnemen van The Crown. En dan zou je denken van, hoe ging dat? Nou, even een fragment. Christ, hotel. Dit is het laatste fragment, hè. Echt een psychedelische rare film. Nou goed, dit was de laatste seconde van zijn leven. Okay. Leuk, dat ah. hebben we even gedeeld. Nou, nou nog iets. Heel fijn. Ja. Ja, in 1959, de Dalai Lama, de veertiende... die wordt op dat moment... Wordt die, dus, uh, uh, uh, in India heeft hij asiel aangevraagd. Dat is wel die, die leuke de Dalai Lama... die af en toe ook wel eens op Facebook langs komt... Met, uh, met een mooie uitspraak en zo. Dus uh, Ja, het is, uh, ik vond het wel een hele... Uh, Tenzin Gyatso heet die. hij. Ja. Hij dus politiek asiel gekregen... en hij leeft nog steeds. Ja. En, uh, ja. Hij, hij, hij zit daar gewoon, volgens mij. Hij er, zit daar in, gewoon ja, nou ja. te wachten. Af en toe maakt hij verbindingen, verbinding. Af en toe dan, dan, dan gaat het niet helemaal goed, de verbinding. Dan, uh, ja, dan dwingt hij dingen af. Ja. Maar goed, eh, in 1909... de kiel van de Titanic wordt gelegd. En uh, ja, dat duurt even natuurlijk. In 1912 uh, is hij natuurlijk gezonken op zijn eerste reis. De, de, in de nacht van 14 of 15 april ging hij ten onder. Maar de kiel werd dus gelegd in 1909. Het was uh, het tweede schip van drie luxe schepen van de Olympic klasse: uh, van de White Star Line. En uiteindelijk, uh, uh, ja, het, ja, het is een triest verhaal natuurlijk van uh, de Titanic. En het grappige is wel: als je het daar op Google krijg je uiteindelijk ook nog. Een filmpje van de Midbusters. En de Midbusters hebben er onderzocht niet hoe de Titanic is gezonken. Maar kan nou wel Jack en Rose. Alleen van de laatste scènes in de film. konden die er nou wel op het vlot. hadden ze alle twee op het vlot gekund. En dan had Jack het ook kunnen overleven? Weet je, want Jack blijft er nog in het water. het ijskoude water. en zakte uiteindelijk weg, want hij gaat dood. En uiteindelijk Rose blijft op het vlot achter. hadden ze niet met z'n twee op het vlot gekund? Nou, dat hebben ze geprobeerd. En dat had gekund. Eigenlijk wat ze ook hadden moeten doen. was Rose haar lijf een vest uit moeten doen en onder het uh, vlot vastmaken... dan hadden ze gewoon lekker kunnen dobberen een hele leven lang. Dus ze hebben gewoon niet goed nagedacht. Zo zonde vind ik dat. Ja, nee, goed. Dat had een heel ander film kunnen zijn. Goed. Tot zover. Straks hebben wij uh, nog de verjaardige... Wie is een jarig? Weer eens even de White Buffalo. Hier in de zaterdagmorgen. Uh, ik zit te kijken. The Heart and Soul of the Knights. Nee, Buffalo. Ja, ik heb de laatste tijd trouwens geen verhalen meer gehoord over de wolf. Dat hij nare dingen heeft gedaan. Maar het kwam wel in het nieuws trouwens dat als een wolf zeg maar, uh, onnatuurlijk gedrag mag vertonen, dan mag je hem neerschieten. Onnatuurlijk gedrag, zeg maar, als hij zeg maar, uh, schapen gaat aanvallen, honden, lammetjes. Dat is uh, onnatuurlijk, lammetjes. onnatuurlijk gedrag. Dat is nou, onnatuurlijk gedrag. Want nou, normaal doet hij dat niet. Hij leeft normaal altijd, uh, trekt hij alleen plantjes uit de grond vandaan. Oké, okay. maar dat ja, kan ook hij is best irritant zijn. Jij is vegetarisch. Dus, ja, ja. ja dit is, dit is de nieuwe gefokte wolf. Die is yes. echt helemaal vegetarisch. Dat is natuurlijk het nieuwe natuurlijk gedrag. Ik heb er helemaal geen verstand van, maar goed. Dit, ja, ik vind het hartstikke schattig, zo'n wolf. Ik woon ja. in de stad, dus ik heb nergens last van. Dus ik vind het. Uh, allemaal goed. Goed we, we waren, allemaal uh, goed, we dwalen af. We zijn, we zijn bezig met de verjaardagen. Do do do. Precies, wie is de verjaardag? <laughs> nou, een van de verjaardagen uh, die we gaan vieren... is de van Christopher Walker. Hij is een acteur... Oh, ik vind hem echt geweldig. Hij kan een foute, uh, foute persoonlijkheid spelen. Maar hij kan ook een good guy spelen. Je krijgt altijd de glimlach van die man ja. op, op je gezicht. Uh, hij deed mee aan die Russische roulette. Hè? In ja, heftig. Hunter, hè? Oh wat man, is. heftig. Die film? Ja, die was ik, wel heel heftig. Ik ja. heb pas alleen nog wat fragmentjes daarvan zitten kijken. Hij had zichzelf uitgehongerd. Had bijna een week lang alleen maar bananen en wat rijst gegeten. gegeten om zich helemaal die... Ja, die dunkel kop van bijna te krijgen gewoon. En dan gewoon als een bezetene met dat revolvertje op zijn hoofd te kunnen spelen. Dat is echt bizar. En uh, hij heeft in uh, verschillende films gespeeld. Zijn laatste film is uit 2016 Nine Lives. En uiteindelijk is hij ooit in 2001 benaderd door het Fatboy Slim. En Fatboy Slim, die wist dat hij... Hij is ook tapdancer, hè? Dus, uh, oh, ja, hij heeft oh, ook ook uh, tapdancen gemaakt. En uiteindelijk uh, hebben ze hem gevraagd... of hij ook zou willen tapdansen in het nummer van hem. En dan is zeg maar... Dit is zeg maar van Fatboy Slim. En dan zit hij eerst op een stoel. En dan wordt hij langzaam wakker. En ik... Oh, leuk, muziekje hoor ik op de radio. En dan begint hij te tapdansen. Dat ziet er zo aanstekelijk uit. Okay. Echt niet. Wauw, ik wil ook tapdansen. En dan is hij dan iets van 58 of 59. En dan springt hij nog van tafels af. Maakt hij nog een salto. Alhoewel, misschien doet hij dat zelf niet. Dat zou een stand-in kunnen zijn. Maar Fat Boys tegenwoordig. een heel groot kussen, hè, waar je op kan liggen. Op ook salto. ja, Fat Boys, ja. ja okay, goed, okay. Dit was uh, Fat Boys Sleep. Okay. Uh, en uh, goed, En uh, hij is vandaag 75 geworden. Ja, want jij had het net toch over, uh, ook over de de Joseph Haydn. Ja, Joseph Haydn vandaag. Ja, hij is van 19, hij is van 1732. Ja. Dus hij, uh, hij, wordt over uh, over 16 jaar wordt hij uh, 300. Over 16 oh. jaar. Even volhouden nog. Even volhouden. Ja, ben je er bijna? 300 min 26, dus ja. dan is hij 204. Hij is best oud geboren ook, hè? Hij is uh, overleden in uh, 1809. Ja. Hij was toen 76. Hij uh, was sopraan vroeger, toen hij klein was. En te, ja, toen zijn leraar zei: je bent zo goed, je moet eigenlijk je laten castreren, dan kan je nog even een tijdje mee. En toen ja. zei zijn ouders: nee, joh, je moet. van normaal. normaal, je moet ja. priester worden. Oh, ook een heel goed idee, priester worden. Ja, zegt hij: nee, dat heb ik ook gezien. En uiteindelijk is hij de componist geworden, En heeft iets van 104 symfonieën gecomponeerd. Hij was eerst met Brock bezig, later is hij overgestaan naar klassiek. Ik hoor het verschil niet, maar ik ben geen kennen. En hij heeft hele grote invloed gehad samen met Bach natuurlijk en met Mozart. Ja. op de muzikale. Hij is, uh, nou Wereld. ja, wat nu Ed Sheeran nu is, was hij in zijn tijd gewoon. Ja, zo moet je het wel zien. Ja, zo kan je het echt ja. zien. Ik weet niet of hij zo heel erg populair was bij de vrouw. Ik heb ooit eens een biografie, biografie gelezen van een of andere klassieke componist. Die was zo ontzettend populair bij de vrouw. Dat uh, hij was dan tijdens het spelen op het uh, Klaver Symbol gooit. Uh, niet zijn sigarettenpeuken, maar, maar zijn, zijn, sigaar, oh. zijn sigaarpeuken ja. in het publiek. En die werden dan echt, er werd opgevochten. gevochten. Waar reliquieën waren? waren het. Ja, die ja. werden in een ja. uh, hangertje om mijn nek gehangen. Nou ja, wie vandaag ook jarig is, ze wordt gewoon. 98 jaar. Wie had het ooit al Want ze leeft nog. Ja. Het is eigenlijk Marga Minko. Het is een pseudoniem van Sarah Menko. Oh ja. Waar ze, haar, haar, haar uh, naam in de oorlog, toen ze onderdoken was, dit was Marga. En daarom heeft ze daaronder geschreven. En uh, ja, ze is echt heel erg bekend van het bittere kruid. Wat ik ook <coughs> gelezen heb dus voor mijn eindexamen. Uh, Wie niet? Klas. Ja, en ik ons. heb uh, er echt zo van, oh, misschien moet ik hem weer eens een keertje gaan uh, huren. Ofzo. Want Het is toch wel... Uh, dat is toch wel een bijzonder boek. E-reader ja, e kan het gewoon, toch? Ja, zeker, ja. zeker. Nou goed, wij gebruiken nog regelmatig eh, onze achtergrondmuziekje. Ik. Precies. En niet zo'n handmuziekje noemen we het altijd even. We hebben een leuk berichtje of een vreselijk berichtje en dan start je dit muziekje. En waar komt dit muziekje vandaan? Hup Albert. Hij wordt vandaag 83. Oh, echt waar? 83 wordt hij vandaag. En hij heeft zelf ooit een, een, een, een label opgelicht, opgelicht, nee, opgericht. Carnival Records en later werd dat AM Records en dat bestaat nog steeds. En een van de eerste singles die hij uitbracht op dat label was Lonely Bull. En uh, uiteindelijk heeft hij ooit ook nog muziek gemaakt met, ja, met, met Janet Jackson. Dat was toen Diamonds. Toen was hij helemaal de hippe vogel. Matje in zijn nek. Echt. Dan zie je hem in de discotheek rondlopen. denk je van, toen was je nog ook niet zo jong meer. Maar toen was je nog helemaal de hippe vogel. Ja, als hij 83 is geworden, Hij valt het op zich. Wow. Yeah. Hij is van negen, eind 1930 of zo. Ja, onze koning is uh, 80 voor dit jaar. Dus Dat is ineens iedere jaar ouder onze, onze ja. Bea. Maar goed, hij maakt nog ja. steeds muziek. En uh, hij is dus bekend van al die uh, grappige muziekjes. Deze Herb Elpert. Ja, en wie vandaag 70 wordt. El Gore. De, hij was vicepresident van de Verenigde Staten. Maar hij is ook vooral wel heel erg bekend geworden. Door, uh, door de film die hij toen gemaakt over climate change. Oh Ja. The un de Unconvenient Truth. Er is een deel 2 trouwens uit, hè? Oké. Okay. Ja, ik weet die niet hoe die, die heet. Die is nog meer Unconvenient Truth, number one. More Unconvenient More, more, ja, zoiets is het wel <laughs> geloof weet ik. Het niet. Want je moet ook wel het, de titel een beetje ja, in je hoofd houden. En als je dan denkt, een oh, deel 2, die moet ik zien. Als, en ik niet compleet. Ja, maar je wordt er zo ongelukkig van, van die film. Ja. Ja, je, ja, je moet gewoon de realiteit onder de ogen krijgen. Zo ja. zit het. Vandaag wordt hij ook jarig. En uh, dat vind ik dan niet helemaal. Lekkere muziek op ons achtergrond... Blien Stenberg. Bijna. Het voorloper van Belien Stenberg. Thijs van Leer. Dit was een grote hit rondo. Hij zat vroeger natuurlijk ook in. Focus. Dat was een stuk ja. hipper. Man! Ik dacht dat hij ook nog in uh, Brainbox zat. Maar dat waren de andere leden van uh, Focus. Die zaten wel in Brainbox. En dat was nog een betere. Beetje, hoor. Amsterdam kan maar in dat trucje. Op zich een Sigari. Ja, dus, ook, ja, hij is, wordt 70 ook, net als elkoor. Ja, en wie vandaag dus uh, 50 wordt, is Tony Jajo. En uh, hij was dus heel bekend, dus hij zat bij 50 Cent, zat hij erbij. Oh. En hij uh, echt ook bij het begin en alles. 50 Cent. Ja, nou, hier speelt ongetwijfeld Tony Jajo, mee. En hij wordt... is van 1978. En hij wordt dus 50? 50, ja. 78. Dacht ik dat goed? Nee, niet 78, dan word je nog geen 50. Toch wel, of? Jawel. Als je 68, hoor, van 68 bent... Nee, dan word je 40. Oh, dan word je pas 40. Wat ja. een jonkie nog. Helaas. Kan, ja, Gaat ik niet door. Ik denk 60 centen, wordt 50. Uh, doe het bord maar weer terug in de kast. En die pop kan je ook nog even uh, een 10 jaar in de kast. Ja, hij is wel blij nu, hoor. Want ja? eerst is die pop gezien van 50. Dan denk ik... Nee, toch? goed Ben ik al zo, zo hoor. Ja. Vandaag wordt ze ook jarig. Uh, Caroline Tensen. En zij is de 50 gepasseerd. Zij wordt 54. Wie vandaag ook jarig is, is uh, Angus Young. En hij is uh, van 1955. En hij is... Uh, uh, gitarist in ACDC. Ah! Ja? Ja, daar hebben we even de voorsprong gemist. Het... Nee, die heb ik even gemist. Oké. Okay. Highway uh... to Hell, hè? Ja, ja. Highway yeah. to Hell. Of ja, dus mag je even met je hoofd staan zo? Ewan McGregor wordt vandaag 47. Eh, hij is een acteur die verschillende rollen heeft gespeeld. Onder andere heeft hij natuurlijk in de film Trainspotting gespeeld. Zo'n ongelooflijke foute film. Dat je denkt, dat kan gewoon niet over het stelletje drugsverslaafden. En in de film gaat zelfs ook nog een baby dood. Omdat ze allemaal aan de drugs zijn. En nou, Het is echt zo vaak film. Maar deze muziek komt er wel uit. En dat is het enige positieve van de film. Ja, ik heb Born Slippy on the World. Born yeah. Slippy on the World. Yeah. Ik, ik heb hier nog eentje, naar. Nou, ik denk, ik weet niet of je hem hebt, maar je hebt zo'n geluidje vast wel. Yeah. 1927 is geboren William David Daniels en hij is degene die de stem doet van Kit in The Night Rider. Kit? Nee, die heb ik niet. Oh, nee. ik ja. denk, nou, die heb je. Ja. ja die klopt, vond ik die, zo leuk. Die, die, die, je hoor, de die horen wel bij de klassiekers natuurlijk eigenlijk. Ja. ja Kit. Ja. ja, die moeten we, Michael moeten we Knight. op het lijstje gaan schrijven, ja. hè? Dat is leuk. Okay, Goed, tot zover de verjaardagen. was weer een hele zooi. Hartstikke gefeliciteerd. En uh, ja, maak er een mooie dag van. Leven. Ja, dan dan al, leven, leven al lang al niet meer. Dat is ook zo. Straks uh, de Zandvoortse bericht en ook de Jolande is is nog steeds aan het zoeken. Wat in ja. godsnaam moet ik er weer uit. Ja, ik heb wel een grappige dan. Dat, dat ik denk dan toch, omdat hij jo ja jouw jarig is. Ja? Dan denk ik van ja, dan moeten we die, moet die eigenlijk gaan doen. Die, die is vast, er is vast wel een. Uh, kijk, er is nog een dingetje, dingetje van. Ook. Ja, kijk, nou we gaan even luisteren en dan draaien we eerst even muziek van. Ja, de afterparties zou ook zo de landkeuze kunnen zijn, hè? Oh, niet zo'n hand -muziekje. In 2014 krijgen ze landelijke bekendheid. Dus zijn doorbraken. We zijn van de Radio Zon Serious Talents in 2014. Ja, onder andere Noordenslag, Pinkpop. Paris komen uit Horst, Limburg. Ja, daar zijn ze ontstaan. En dit is de nieuwe single Call Out Your Name. Oh, ja, leuk. Dat vind ik, dat vind ik ook wel grappig als de vrouw mijn naam uitschreeuwt. Maar het gebeurt niet <laughs> zo vaak meer. <laughs> nee, ik moet zeggen. Die wilde tijden zijn een beetje voorbij. Wilco! We'll oh, wel op mijn werk heb ik nog wel een beetje last van, van die cliënten die achter me aanlopen. Oh, wow, Wilco, je bent de liefst. Ja, ja. ja. Vind je gek? Ja, wil je hun als liefste? Ja, ja, ja. nou ja, dat niet alleen. Ik zeg dat is vrij logisch. He. Hier word ik voor betaald. En op uh, een gegeven moment zoeken ze een lichaam ook. En dan zeg ik, ho ho, oh, dit, is, dit is een andere uloon. er is een wachtlijst voor, hiervoor. Ik zo gewild. Nou goed, maakt het niet uit. Hoe, hoe komen jullie er godsnaam op? Geen idee. Goed, het is uh, alweer half, uh, half tien. Ja, voordat je weet is het uh, half tien. Je denkt, het is nog maar half negen. Nee, het is half tien. Oh ja. Zandvoortse berichten. Precies, Zandvoortse berichten. Er is een werkgroep betrokken bij uh, ja, de, de, de, de veiligheid hier in Zandvoort. Horeca, uh, commandant. Uh, Dennis Slachter, die runt dat. Danny Slachter, dat klinkt ook wel de... Denny de, de, ja, de, de, de Raper, Dat klinkt als een Ed Geintje. <laughs> Ed, Ed, kom hier even, wat nodig. Je moet rust komen in Zandvoort. Uh, de werkgroep uh, is uitgebreid. Uh, dat bestaat uit de gemeente, handhaving, politie, horecaondernemers en bewoners. Dat is voor de Haltestraat, weet je wel. Uh, ze, ze, zijn dus ook, uh, ja, ze hebben daar een soort, een soort iets gemaakt dat ze elkaar kunnen waarschuwen als een groep. Uh, uit het, bij het Centraal Station vandaan komt of, uh, centraal, of uit bij de uh, Hoe uh, noem je dat nou? Uh, de wonen uh, het gedeelte. Uh, nee. Uh, oh. Attractiepark. Nee. Ah. Ja, nou goed. Als ze de straat inkomen en ze gaan uit. En het zijn een grote groep jongelui die een beetje opstandig, een beetje dronken zijn. Worden ze al aangesproken. En dat is goed. En uh, nu is de groep uitgebreid met wat meer uh, horecaondernemers. En uiteindelijk uh, is dat nu uh, al, al goed. Loopt goed. Na drie jaar hebben ze, zijn ze om de tafel gegaan. En het is leefbaarder geworden. Minder klachten. En er zijn nog geen cijfers over bekend. Maar over het algemeen, uh, ja, goede berichten. Ja, moeilijk verhaal dit. Maar goed. Oké. Okay. Ja, vertel. Ja, nou ja, de, de, de, ik weet dus gewoon, ik zag wel een bericht van, uh, van onze eigen Rob Harms. Dat uh, de standwoord weer op zoek is naar een kinderburgemeester. Oh, ja. En dan zit ik het bericht te zoeken Hè? en dan kan ik het toch niet vinden. Ik heb het idee dat het een bar pas geleden... Ja. Is dat twee keer bij jou dan? of uh... nou, nou, ik denk dat het niet geweest is in de voorjaarsvakantie. Dat ze daarom vergeten zijn of zo. Oké. Okay. Uh, nou. Maar ik, uh, ik ben er bijna. Heb jij misschien ondertussen nog een klein berichtje? Ja, Vrolijke paas voor senioren. in hele Nederland wordt gevierd natuurlijk. En ook hier in, uh, in Zandvoort hebben ze dat geregeld. De basisleerlingen zijn op zoek geweest bij de oudjes. Ze hebben een paaspakket afgeleverd. Uh, Nicolas Kerk heeft dat dinsdag gedaan in huis in het, bij de Huis in de Duinen. En ook Nick Meijer en Geert Tone waren daarbij aanwezig. Ze hebben pakketten uitgedeeld. En uiteindelijk hebben de leerlingen zelf ook pakketten meegekregen. En die moeten ze dan aan ouderen geven in de omgeving om het contact te maken. En ik vind dat wel heel, heel, heel belangrijk dat het gebeurt. Ik ben ook zo'n oudje, kom erop, met het een pakket. Ja, ja, zeker. Kom even achter het scherm vandaan en maak contact met je medemens. Je zegt, geen app voor, hoor ik dan mijn kinderen roepen. Nee, daar is geen app voor. Dat moet echt retro, dat moet echt analoog moet dat. En dat is ook hier in Zand gebeurd. Ik vind het een mooi gegeven. Ik heb het inmiddels gevonden. Ja? En uh, het is dus inderdaad zo dat uh, in de meivakantie... dat je kinderburgemeester uh, kunt gaan worden. Dus als jij uh, dus uh, opschiet om dat te gaan doen, hm. dan. Uh, ik, ik zie nu. Ik doe het als Tuberk leeft. En hij doet het niet helemaal. Maar dan, uh, dan is het uh, fijn om uh, je in te schrijven. In te schrijven. En ik ga het, uh, ik ga het op onze... Uh, ja, oh, ik word weggeklikt. Ja. Ik, ik ga het in ieder geval delen op onze Facebookpagina. He, goed idee. Goed, auto's bekrast uh, bij het park uh, Duinwijk. Sinds vorig jaar uh, juni, dus het loopt al een tijdje, zijn er vijf auto's bekrast. En er zijn camera's opgehangen en ze weten dat het een fietser is. Uh, het zijn wel elke keer andere auto's, maar wel op dezelfde plek. Uh, of het nou uh, vandalisme is of stalking, weet je niet helemaal niet, Maar is goed, uh, de kamerwettels zijn nog niet op internet ge, uh, gezet, want... Uh, dat be bewoners hebben zoiets van... Nee, we zoeken het eerst zelf nog maar even uit. Met de politie, we gaan even naar kijken. Misschien herken ik de persoon wel. In plaats van het helemaal vrij te geven. Want dat kan misschien alweer iets anders uitlokken. Dus, daarbij uh, Duinwijk, dus uh, sinds vorig jaar auto's bekrast. Mocht je er iets over weten. ga even naar de politie hier in Zandvoort, dan kan je meewerken. En verder natuurlijk de Sleepwet. Dat is alweer, uh, oh, bijna alweer anderhalve week geleden, geloof ik. Vorige week waren we er natuurlijk niet. De Sleepwet is uh, zijn stemmen uitgebracht. Uiteindelijk zijn er uh, 7.471 stemmen uitgebracht. van de 13.401 hier in Zandvoort. Oh. En 5%, 50% waren tegen de Sleepwet. Maar, dat zou je denken, is goed. 46,4 waren er voor. Dat is best veel. Ja, dat vind ik ook alweer veel, ja. Dat is ook best veel. Er werd een beetje binnengehaald van, ja, oh, ze zijn allemaal tegen. Nee, het is bijna 50-50. Dus ze gaan nu, uh, het is een adviseerend referendum. Dus ze gaan kijken of ze, wat ze ermee gaan doen. Of ze het een klein beetje gaan bijschaven. Bij en het referendum schaamt natuurlijk ook van de baan. Dus ja, ze moeten er wel iets mee als afscheid. Dat zal mooi gebaar zijn, maar. Ja. Wie weet, veranderen ze een klein dingetje, gaan ze gewoon door. Zou kunnen. Ik ben benieuwd. Het, uh, is al, het was trouwens al eerder aangenomen ook. Nou, ja, leuk. Het houdt me ook wel bezig. Want wat is veiligheid en hoeveel moeten we erin gaan... om het nog veiliger te krijgen? Ja. Inmiddels uh, zijn ook uh, alle raadsleden bekend... Ook, hè? voor het uh, ja, klopt. Voor de komende seizoen. Uh, so seizoenen in principe. En uh, er zijn dus twee kandidaten... die dus wel echt profiteren van voorkeurstemmen. Dat is dus Petter Berg bij OPZ. Oude Partij oh. Zandvoort. En Johan van Marlen bij... Democraten 66, bij D66. En ja, die komen dus gewoon uh, in, de, in de raad. En uh, bij de oude partijen uh, partij, uh, heb je dus Berendsen, Berg, Kramer en Bouwberg. Oh, drie beetjes, maar liefst. Bij de VVD Hendricks, Geurendsen en Drommel. Geurendsen was voorheen onze, onze voorzitter hè, bij de radio. Ja. En uh, de PVV is verrassend, die heeft twee zetels. En dat is uh, de heer Deen en uh, Van Tichelen. En uh, voor PvdA zit uh, Maaike Koper erin. Nee, hey onze voorzitter van de ZFM. Aha. Ja, en heb je nog gemeente Belangen-Zandvoort, eentje van de Veld... en bij de CDA de heer Bluis en mevrouw Weijers. En GroenLinks uh, uh, Karim El-Gabali. Dus dat is leuk. Ja. ja. Nou ja, jij zou er in eerste instantie wat meer van werken, merken dan, uh, dan ik. Ja, nou, ja. ik ben heel benieuwd hoe dat nu gaat natuurlijk. Want uh, ja, wij zitten natuurlijk met z'n allen in Haarlem. Ja. En uh, ze worden dus wel bediend vanuit Haarlem uh, met sommige dingen... Dus uh, ja, de hele verkiezingen die zijn dus ook toch wel een beetje in samenwerking geregeld. Oké. Okay. Ja. ja. Zandvoortse spannend. berichten. Goed, oh, dat waren de Zandvoortse berichten in deze tijd voor Nederland, de keuze. Ja, ik heb hem en, wel vaak. Ga gemaakt. je echt, nou, echt de, de, de hippe vogel uithangen gewoon? Echt, echt, heb je nou echt iets opgesnort? Ik ga echt de hippe vogel uithangen. Ik had dus toch uh, dat nummer uh, Wankster, maar nou, ik ben hem nu gewoon weer kwijt. Wankster? Ja, dat is een van de eerste nummers van, uh, van uh, Wink. Wingster. Is dat niet uh, ontzettend onzedelijk gedrag? Ja, waarschijnlijk nou, wel. Dat you is een rapper gangster, helemaal niet eigen. Dat got doen got rappers nothing. nooit. Je you say you're a gangster, then you need no stop fronting. Het is inderdaad uh, een van de eerste nummers van uh, 50 Cent. Oké. Okay. Dus, uh, een van de eerste nummers. Vandaar dat hij ook al 69 miljoen. Wat zij ook alweer viewers heeft. Ja 69 miljoen Oké. Okay. Er zit ook geen lijn in jouw muziekkeuze ook. Hè? Verder. Nou ja. Ik, <laughs> ik heb een cd van hem. Echt waar? Ja. ja. Oké okay, 50 cent. Dit is Toebak Let's make it You say you a gangster But you never p*** nothing You say you a wankster And you need to stop fronting You ain't a friend of mine You ain't no kin of mine What makes you think that I'm gonna run up on you with the n*** uh -huh, We do this all the time Right now we on the grind So hurry up and cop and go We selling it uh-huh. she's so fine. I gotta make her mine. I act like that. Gotta be one of a kind. I crush them every time. Punch them with every line. I'm with their mind. I make them crush me wine. They know they can't shine if I'm around the rhyme. They won't peruse us 94 cause I commit to I say in my line, I did it three to nine. The D's ran up in my crib. You know who's dropping down. You say you But you never f**k none. You say you a wankster. And you need to stop running You go to the dealership. But you never cop none. You been hustlin' a long time and you ain't got none. You say you a gangster But you never f**k none. We say you a wankster. And you need to stop running You go to the dealership. But you never cop none. You been hustlin' a long time and you ain't got none. Damn, homie. In high school you was the man, homie. Happen to you, I got the sickest vendetta when it comes to the cheddar. If uh, you play with my paper, you gon' meet my. I you think I'm a sweater, uh -huh. I'm sippin' on, I'm a redder. I'm a yeah. hit once, then I know I could do better. She look good, but I know she after my cheddar. She tryna get in my pockets on me, and I ain't gon' let her be easy. Start some, get your whole crew. We in the club doing the same old two-step. Gorilla unit, cuz they say we broke down, Cause we don't go nowhere without. Okay uh, 50 Cent, But een van de rappers die nog leeft. Een van de weinigen. Nee, hij is niet waar. You're a wankster. Wanker is een uh, rukker. <laughs> nou, ja, ik ben een rukker. Hey, oude rukker. Is niet persoonlijk, lieve luister? Nee. Al <laughs> een oud plaatje dit trouwens. 2009 is bijna tien jaar oud. I'm the one maar ja, goed, jij bent een beetje van de oude muziek. Dat vind ja. toch wel hip. Maar toch, hè. Uh, ik heb altijd die... toch wel moeite met zeg, van die donkere mannen, of gewoon ook, die... ja, ook blanke rappers, die dan echt uh, vrouwen naast zich hebben staan om dat een beetje aan te kleden, weet je. Want ze zelf zijn uh, nou ja, ze meer Nederland uit te kleden, ook, eigenlijk. Hoor. Al die gasten zoals Ali B en al die anderen hebben het ook. Ja, maar, minder, uh, minder. Ik zeg altijd van ja, die gasten die zijn helemaal tot aan hun nek helemaal dicht met kleding en gouden ketting. En die vrouwen hebben bijna niks aan. Nee, ik probeer mijn vrouw, of mijn vrouw, mijn uh, dochter altijd voor de waarschuwing, die vindt dat ook veel gave muziek, ook die Nederlandse rapmuziek. Dan denk ik maar eens, kijk, wat, die vrouw ernaar, wat doen ze nou? We staan ernaast. Dan dragen ze nog iets bij. Nee, zijn ze worden allemaal allemaal alleen pits, maar gebruikt. Het zijn pitspoessen. Ja. ja, die gaan er ook uit, hè. Dat gaat er ook allemaal uit. Ja, ja, dat mag allemaal niet. Maar, nu, maar zodra er een geloofsovertuiging aan vast zit... Ja. dan is het heilig verklaard. Want nou, dat is natuurlijk wel een discussie afgelopen week. Referentorische Dagblad begon natuurlijk uh, een, een, een, een, een, een dingetje uit te delen. Noem je dat een keer een... Uh, een foldertje uit te delen. Met uh, daar de foto op een druk die in die bushokjes heeft gehangen. Die twee mannen die innig die aan het zoen waren. Die pornografische afbeelding. Dat vonden ze niks. Daar hadden ze een rode stift doorheen getekend. En dan gingen ze langs de deur. En dat hebben ze in de krant gedaan. Het referentorische dagblad hebben ze daar 40.000 van die foldertjes afgeleverd geloof ik. Ja. En uh, met andere woorden... Uh, pornografisch uh, materiaal moet niet gebruikt worden voor reclamemateriaal. Maar wanneer is het nou porno? Porno is toch echt als het bloot is? Ja, maar dit vonden ze zo pornografisch. Zelfen Hoe leg ik doen dat doen? uit aan mijn kinderen? Hoe zit het met hm? die beeldjes van die kindjes, die, uh, die Delftse kindjes die elkaar zoenen? <gasps> Dat is ook heel smerig. Dat is ook heel goor. Ja. Maar goed, ze hebben al eerder gezegd... we vonden het ook wel moeilijk als een man en een vrouw staan te zoenen. Dat is ook een beetje... maar dit was de druppel. Oké, okay, maar is dat dan niet discriminatie? Nee, nee, nee, nee. En nog even iets anders. We zijn zo lastig gevallen door reacties... omdat wij die flyers hebben uitgedeeld. Dus wij zijn slachtoffer geworden. Ja, dat Wat? snap ik. Ja, ja jullie hebben zoveel zitten uh, overleggen. Dat is best heel naar. moet dus moeten ja. maar eventjes uh, met uh, Geert eventjes, uh, overleg doen... hoe ze dat moeten doen ja, om hoe aangifte het? Te, ja. te doen. Ja, want dan kan jij weer aangifte doen. Ja. Want dan ben jij slachtoffer. Je was eigenlijk dader, maar je wilt slachtoffer worden... En dat mag allemaal in Nederland. Want Nederland, eh, ja, zodra het met geloof te maken heeft... Ja, ik vind het zo smerig. Moet je kijken, hier is zo'n ja. kussend paardje. Ja, dat is echt... Dat en hij heeft zijn de hand de... ook in zijn broek, hè? Heb je het gezien? Ja. ja. Alles. ja. Je ja. weet niet wat hij... Nou, dat is echt verschrikkelijk. Ik weet wel wat hij aan het doen is. Ja. hoe leg ik dat uit aan mijn kinderen? Ja, ik ga dat ook wel even laten. Hij... Dan moeten jullie maar eens een commentaar erbij zetten. Want wij vinden dat het niet meer kan. Nee. Als twee kussende man niet kunnen, kan dit ook niet. Dat is ook porno. Echt niet. Nee. Dus, Nederland gaat toch een ja. hoop veranderen, hoor. Echt. En het maf is, ik heb een uh, stagiaire, ik moet eigenlijk zeggen medewerker, maar het is een jongen die een opleiding doet, komt uit Syrië, is hier sinds geloof ik 2010 of 2011, uh, is vluchteling en wil nu zeg maar het werk uh, leren wat ik uh, doe en dat gaat hij ook oppakken, Dat is hij heel goed in, maar daar had ik zoiets van, wat vond jij nou van die poster uh, van die homoseksuele mannen die aan was? Ik zeg, nou, ik vond het ook wel vrij frontrustend. Ik denk, laat ik een ingangetje maken. En hij zegt, ja, ik vind het ook wel moeilijk. En homoseksuele mannen heb ik niks mee. Maar als ze maar een beetje uit de buurt blijven, dan, uh, dan vind ik het niet erg. Want ja, God is. Een perfecte man, die mag je ook niet afbeelden of naspelen, nee, zegt hij. Nee, nee. De, de profeet. En uh, hij zegt van, uh, God heeft jou geschapen en dat is perfect. En dan moet je niet aankomen. En als je je wil verbouwen, dat is uit de boze. Maar ook als je, je hebt een plus en een minnetje. En als je dan een keer als plusje op een plusje valt, dat kan niet. Dat is niet de bedoeling. Nee, nee dan, krijg je, dan krijg je een kortsluiting. Dus dat is allemaal gedacht. en dat moet je dan maar accepteren. Ik zeg, dat is best moeilijk. Maar ik zeg van, de islam mag je toch ook niet geloven... Of niet, uh, niet drinken, bedoel ik van het geloof. Ja, maar dat doe je toch wel? Ja, ja maar ja, ik heb dat ook... Dat is weer wat anders. Dat is weer wat anders. Heel wat anders. Hé, hey, dit is allemaal een beetje wel in je eigen voordeel, nou, dacht ik. Zo. laten we dan maar even een kussend plaatje draaien of zo. Dat is goed. Het? Of Iets, Iets, van, Iets van liefde erachteraan. Oh, ja. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Make, Make love, do. not war. Ja, die oude plaat. Ja, laten we dat doen. Uh, oh nee, het is toch John een andere Lennon. plaat geworden. <laughs> everything, everything. Moet kunnen. Brad Winner. I'm not Blijf dan maar van je knopjes af. Gek. Ik heb ook een stagiair hier rondlopen. Hoe vind ik dit dan? Afblijven! Ja, precies. Schiet hem neer. Ja, dank ik het neer. zie je Everything, everything. Oh, ik vind het altijd zo mooi dit. Je zet een soort dram dramatiek in die stem. Spreek mij wel aan. Nieuwe zingen alleen. You gotta be kidding me. Het is de zaterdagmorgen. Tobak leeft. En uh, afgelopen week. Ja, als we toch een beetje met het andere geloof bezig zijn. Uh, je hebt Holland Doc natuurlijk op Nederland 2. Doc 2, dat geloof ik. En uh, uh, Movies Dead Madness geloof ik. En er uh, kwam midden in een uh, uh, Holland Doc. En dat ging over de poets. En dat is dan een Arabische wereld. Een soort, uh, hebben ze daar een soort idols? Daar gaan ze niet zingen, maar daar gaan ze gedichten voor dragen. En dan komen allerlei poets, allerlei gedichten. Uh, uh, dichters komen daar een, uh, een gedachtegoed met de Arabische wereld. En die zit de hele, hele zaal vol met mannen in witte gewaden. Met van die mooie gekleurde doeken om hun hoofd. En het ziet er eigenlijk best wel heel vrolijk uit. En op een gegeven moment was er dus ook één dichter, dichteres bij eigenlijk. Een vrouw Hissa Hillal... En die komt erop geheel in. Helemaal, helemaal uh, ingepakt, zeg maar. Hoe noem je dat ook weer? Uh, ja, met een uh, galabaya en helemaal zo'n... Uh, NiKaap. NiKaap. Ja. ja. En die ging ook een gedicht voordragen. En, en ik vind dat altijd heel lastig om naar te kijken. Want zodra zeg maar, je gezicht van iemand niet kan zien... En nou, dan voor dan op die emotie de emotie niet, he, van wat ja, ze lezen. Nee, en de taal kan je niet uh, verstaan. En je moet het dan lezen. En je denkt, oh, dan moet ik altijd even helemaal... Eerst de irritatie aan de kant. Oké, okay, ik ga hier even voor zitten. Ik probeer dit te begrijpen. Maar is dat wel een, omdat ze een vrouw is? Of puur omdat ik jouw ogen niet kan zien? Nee, ja, ik kan haar of niet het zien. het is ook omdat een vrouw is, Ben je misschien ook stiekem wel heel erg... Uh, ja, omdat je wil, wil zien hoe de vrouw eruit ziet. Dat zou ja. kunnen. Maar ik vind het best wel moeilijk om te volgen. Dus een gegeven moment dan heb ik dat overwonnen. En dan merk je dat die vrouw helemaal ingepakt hele wijze woorden zegt. Ze, de, ze is heel kritisch over het, op het islam, op het geloof en over, op de man. En uiteindelijk spreekt ze ook nog iets uit over de fatwa... Dat de fatwa echt fout is. En dan krijgen ze bijna de hele harde wereld over zich heen. En uiteindelijk denk je van... Jeetje wat apart. In die wereld, die eigenlijk helemaal niet aanstaat... is dit een vrouw die gewoon hele goede dingen heeft gezegd. En uiteindelijk kon ze natuurlijk niet kan, winnen. He? Dat kan dat kan wel. Ja, maar dan sta je niet bestillen. Zodra iemand zeg maar, zo'n gewaad aantrekt, dan staat hij het al tegen. Dat je denkt, nou, moet dat nou zo nodig? Dat provocerend gedrag van je. Nou, uiteindelijk bleek dus zij uh, heel veel mensen te hebben bereikt. En uiteindelijk had je dus... Van die vier heren had je dus... Zij als vrouwelijke dichter, Ze kon natuurlijk niet nummer één worden. Ze kon geen winnares worden. Ze was derde. En waarom maar... kon dat niet? Gewoon omdat ze ah, een vrouw was? Ja, omdat ze een vrouw was. Ja. hoor ik het nou weer. Ja, klopt. Omdat okay. ze weer een vrouw was. Maar ja. toch heeft ze iets bereikt in die wereld. Dat vond ik een hele mooie uh, documentaire. Ik ga aanraden. De Poets uh, Holland Dog. Dus even. Ja. Maar ik ben dus aan het kijken op Netflix. Hè, over een serie over de dark web. En dan blijkt dus ook dat mensen dan van ja, je kan internet voor van alles gebruiken. Ja. Yeah. Maar ze zeggen ook, van, soms moet je jezelf inhouden. Maar dat schijnt er dus een, uh, in Amerika een paar uh, zwarte vrouwen te zijn... en die, uh, die, uh, die staan doen opruimd. Maar dat doen ze onder een valse naam, voor de zekerheid. ondertussen wordt het heel erg veroordeeld en heel veel hate, uh, mail. En toen hadden ze dus op een gegeven moment zo van... Weet je, we gaan er gewoon een andere uh, identity aanmaken... alsof ik een blanke vrouw ben. Ah, en dan wel dezelfde dingen zeggen en alles... En nou, daar was het allemaal weer heel positief. Ja, jezus. En dan zie je toch van, hè, wat een kleur uitmaakt. Hè. Ja. En uh, zij kunnen dit dan ook gewoon ook zeggen. Dus dan ja. uh, denk ik van ja. Waar uh, die anderen zeggen ze van ja, je moet maar eens een keer verkracht worden. Dan weet je hoe het gaat. Maar die anderen van nou, wijzer worden. En ja, je hebt groot gelijk. En je moet opstaan voor je uh, la. En dat vind ik dan toch wel weer heel verrassend. Ja, goede stappen. Dus uh, daarom vond ik zo van, het was eigenlijk bijna die vrouw die, die, waar jij het over had. Die dus uh, mede met die uh, poë poetry wedstrijd, ja. die heeft zich pas op het eind bekendgemaakt dat ze vrouw was. Nee hoor. Nee, Vanaf begin of aan? Ja, tuurlijk, anders ben je niet helemaal ingepakt, hè. Het ja. maf is wel natuurlijk, ja, je totaal nee. niet weet wie erin zit, dat nee, is wel zo. Nee, maar in eerste instantie om het op te sturen en zo, om inderdaad dat ze dat merken dat het geweldig is nee, ze... en uh, Eigenlijk kwam ze uit een gedeelte waar een vrouw sowieso niet op het podium mocht staan. Maar uiteindelijk heeft ze een bepaald gedeelte in uh, Saudi-Arabië... Ge uh, waar ze wel mocht optreden. Uiteindelijk ja. kwam ze op de nationale televisie. En uh, ja, daar was er wel hoop over te doen. Maar het is, het is een heel, heel bijzonder mens was dat eigenlijk. En ook heel bijzonder want andere vrouwen die dit gaan zien... dat die dan ook gaan zeggen van... hé, hey, wij, hoeven, wij hoeven ons uh, licht niet onder de korenmaat te, te steken. Wij zijn gewoon ook uh, het ja. waard. En wij kunnen het ook. Want dat het, dat is ongelooflijk hoeveel mensen daardoor geïnspireerd worden. Daar ben ik dan daar ben ik wel ja, vrolijk van. Er is nog heel wat te bergstellen. Er zijn veel, veel resultaten ja. behalen. Het was pas geleden dat ze daar ook de sluier aan een stok gingen hangen. Ja. En dat is ook op YouTube heel veel te zien. En uiteindelijk zijn er ook wel vrouwen die zich laten filmen... terwijl ze aan het autorijden zijn. Ja. Het oh. was ook in deze documentaire dat ze een met een paar vrouwen zaten op de achterbank... en een van die vrouwen had de sluier afgedaan. Die was een beetje aan het rondfilmen. En die zegt tegenover... hé, hey Marina, zijn ze ook aan het filmen. Ze zijn mij aan het filmen. Zegt die vrouw, ja, doe, doe ook je niecap weer om. Het is levensgevaarlijk, want als deze beelden naar buiten komen... dan worden we opgepakt, omdat we zonder sluier uh, aan het rondrijden zijn. Dat kan niet. Is ze nou opgepakt? Nee, dat niet. Maar goed. Oh, dat, oh, dat, dat, dat, gekund, dat soort he? dingen speelt ja. daar gewoon. Dat je denkt, wat een armoede gewoon is. Ja. Jezus, wat een armoede. Ja. Nou, uh, ja, uh, iets anders is muziek. Ja, ik draai het elke week, want hij blijft shocking goed gewoon. Albert Hammond Jr. Niet de senior, maar de junior. Francis Trombe is de nieuwste today. Far Away Too. Trouble, Albert Hammond Jr. hier in de zaterdagmorgen. Ja, het loopt alweer tegen het einde van het radioprogramma. programma. Straks het tien natuurlijk. Goedemorgen Zandvoort. Tot heel spannend waar gaan ze het over hebben. Welk uh, filmthema gaan ze nu behandelen? We zullen het merken. En vandaag in de kletskant van Nederland te lezen... Poets schrijft weer sexy te zijn. Want vroeger had je natuurlijk dat... Uh, ja, er moest de kachel. Er was de, zomer, of de winter voorbij. er brak de zomer uit. En dan ging je je kachel kolenkachel op zolder zetten. En dan ging je het hele huis ontdoen van roet. Want ja. overal zat roet op. En dat moest eruit. En in de jaren 50 werd er heel veel schoongemaakt. En in de jaren 60 werd het al minder. En in de jaren 70 oh, oh, werd het al wat los. En in de jaren 80 bijna helemaal niet. Het schijnt tegenwoordig weer hip te zijn. En sexy. Om alles even flink onder handen te nemen. En schoon te maken. Ik heb wel eens mensen gehoord van... Ja, en als je dan een eerste date hebt... Dan wil het toch huis moet dan vis en fruit gebruiken. ruiken en als hij dan de man uitnodigt in je huis, dan, wat ik altijd doe is dan schaaltjes met azijn neerzetten, schoonmak azijn. Nou, ik wil je een tip geven. Ik moet dan echt bijna spugen. Dus, uh, doe maar niet. Doe maar niets. Ik kan misschien beter van die geurkaars uh, branden of zo. Ja. En het bed verschonen. Het is misschien ook, ook een, best een beetje bleek idee. in de wc. Oh ja, okay. ja, dat zijn allemaal tips. Uh, pak, ze, pak ze even neem mee. Ze mee. <laughs> ja, neem ze mee. Ja, ik heb nog een uh, uh, bericht. Het is ook alweer terug. Want dan denken wij hier dat wat we het slecht hebben. Ja. Maar in India hebben ruim 25 miljoen mensen sinds vorige maand gesolliciteerd naar een baan bij de Indiaanse Spoorwegen, de grootste werkgever van het land. De meeste werkzoekenden wachten dus een teleurstelling. Want er zijn maar 90.000 vacatures. Oh, van... 90. Ik dacht je Ja, Dat zijn. dacht ik eerst, ja. ja. Maar 90.000 90 oh, okay. vacatures. Oh, dus 10.000 vacatures staan open. Maar de afgelopen jaren is niet actief gezocht naar nieuwe medewerkers. En daarom hebben ze nu mensen Ech. nodig. Maar 25 miljoen mensen hebben zich gemeld. Hele land. En gewoon... er werken dus al 1,3 miljoen mensen voor het staatsbedrijf. En dus oh. bezig, ze zijn bezig ook om de infrastructuur te moderniseren. Maar ja, het kan ook zo zijn dat jij dan moet... Uh, dat mensen naar binnen moeten duwen, weet je wel? Dat ja, ja met die witte handschoentjes. Van... Dat die ja. van Adem in? Ja, ja, Doe even nog één keer. Ja, ja, ja. ja hoor die ja, laatste. Duw, dicht, je Kijk eens voor je handen. Oh. Ja. Ja, ja. Ik denk ook dat ze gewoon altijd maar van A naar B gaan en dat er geen tussenstations zijn, denk ik dan. Kan niet maar anders. Er 90.000 maar uh, banen zijn er en 25 hebben geregeld. 25 miljoen. Ja, maar je wil oh, natuurlijk ook wel bij een staatsbedrijf, als je daar binnen bent... Ja, we heb je goed pensioen, hè? Ja, als je zeg ja. Maar binnen in die trein bent, kan je er ook niet meer uit. Nee. Zo zit het gewoon eigenlijk een nee. beetje. Je trein rijdt en je, je moet mee. Nee, je moet mee <laughs> en uh, je, je brengt geld mee naar huis. Dus ja. is ideaal gewoon. Ja. Vandaag nog uh, een stuk in de krant te lezen over de, de verkeersslachtoffers moeten omlaag. Het zijn jaarlijks toch nog 600 slachtoffers, verkeersslachtoffers en dat, is echt, uh, dat komt echt neer op het feit, er wordt te hard gereden, roekeloos wordt gereden. En ze komen erachter, het is goed om dan trajectcontroles te doen. Maar als zeg maar de automobilist de trajectcontrole ziet... het auto met het flitapparaat voor de auto ziet die staan... dan trapt hij volop op de rem... waardoor ook weer slachtoffers kunnen worden gemaakt. Omdat, ja, dan uh, knallen al andere auto's er bovenop. Dus ze zijn nu bezig met de weg echt letterlijk slim te maken... Echt bijna jou te dwingen dat je rustiger gaat rijden. Waardoor de hele stroom gewoon beter op elkaar af wordt gestemd. En daar zijn ze mee bezig. En ook in de bewaarde kom dat je bijna een soort uh, snelheidsbegrenzen krijgt in je auto. Dat je niet harder kan dan 30 km per uur. Want er is nogal een grote stap tussen. Als je in de bewaarde kom 50 rij of 30. Ah. Daar, echt, daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Dat kan echt veel slachtoffers schelen. Nou wat ik ook denk. Ik kom nu met een lumineus idee. Lumineus. Als de, die auto dan kan uh, reageren. Dan uh, uh, op uh, impulsen. Als je de, de kinderen nu voordat er gechipt worden. Ja? En dan, uh, als er dan veel kinderen zijn. dan gaat hij automatisch uh, minder hard rijden, auto. Ja. Want ik, ken, dat is de toekomst. ik ben laatst iemand tegengekomen, uh, Martijn uh, uh, Aslander. As ja? En die heeft dus inderdaad zelf een chip in zijn polshalen. En hij kan daarom mee betalen en zo. En dat vond oh, hij, ja. hij vond het gewoon heel leuk om te doen. En hij zegt: ja, die techniek die moet je gewoon volgen. Ja? Maar ja, als je die kindertjes dus gewoon chip dan. En dan, dan registreert je auto dan van hé, hey, hier zijn veel kindertjes, ik pas mijn snelheid wel aan. Want dat kan natuurlijk zo, iemand moet voor de auto lopen. Ja, alles moet gechipt worden, alles moet Iedereen op elkaar gaan valt. reageren. Iedereen, dus op het moment dat er mensen oversteken, dan houdt hij sowieso op, want, want er zijn te veel objecten. Ja. Ja, ja, alles moet op elkaar. Ja. En dus af en toe komen het ook wel in het nieuws dat de, de slimme auto dan weer een slachtoffer heeft gemaakt. Maar er schijnt dan toch weer een soort menselijke fout achter te zitten of zo. Ja, want wie is verantwoordelijk straks hè. als er geen bestuurder achter zit? Ja, voor wie dan, het ja, wie is dan voor? Wie is nou ja, dan nu betalen nog, als die mensen in vereniging mens. zijn en een leven lang. Uh... Maar uiteindelijk wordt het ook omgedraaid. Het feit van: hé, hey, heb je zelf gereden? Dat, dat is de bedoeling niet. Da, <laughs> ja. Dan dekt de verzekering ja. niet. Dat de, de dekt de verzekering niet meer. De auto nee. moet zelf rijden en jij mag niet meer ingrijpen. Want jij neemt de verkeerde beslissingen. Want we hebben jou gevolgd op Google en jij doet van die hele rare dingen in het leven. je hebt nooit een goede beslissing in je leven gemaakt. Nee. Laat het. Never. Het, de, de, de, de, de, de computers het nou maar doen voor je. Nou, we zijn weer waar we begonnen zijn bij vaaglullen. Ja, oh, daar zijn we dus begonnen en, en daar eindigen we er ook. Gespecialiseerd. Oh, ja, gespecialiseerd. Nou, het laatste plaatje voor tien uur. Na tien uur, goeiemorgen, Zandvoort. Wij nemen afscheid. Een prettig weekend. En dit is zo'n schuldig plaatje. Oh, dan geloof je weer in de mensheid. Man is nummer 18, hè? Deze Boy Pablo. En hij heeft het over Losing You. We spreken elkaar volgende week weer, hoi.